Ja, goedenavond mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 150ste aflevering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 Agenda. En vanavond is het alweer tijd voor de negentiende aflevering van Brand New. een van de zes nieuwe uitzendingen in vaste stijl. Met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van de uitgekomen singles van afgelopen maand oktober. Van de grote namen binnen de internationale metal scene. En de vaste Play It Out luisteraar weet inmiddels al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener, die ditmaal kwam van de metalcore formatie Caliban. Die op 1 oktober terugkeerde met een krachtige nieuwe single Echoes. De band duikt nog dieper in duistere emoties en interne strijd... waarbij Echoes dient als een weerspiegeling van de chaos... gecreëerd door persoonlijke demonen. Echoes is hun eerste single met Ian Duncan op bas en zang. En de band merkt op... Echoes is een weerspiegeling van de chaos... die gepaard gaat met het vechten tegen je innerlijke demonen. We wilden het gevoel vastleggen dat je gevangen zit in je eigen geest... waar elke worsteling eindeloos lijkt alsof je in een lus zit. Dit nummer gaat over het verliezen van de controle... maar ook over het wanhopige gevecht om los te komen... van de leugens en duisternis binnenin. Ondanks de serieuze en diep-introspectieve boodschap van het nummer... besloot Caliban de video luchtiger te benaderen... die de energie van hun recente live-shows weerspiegelt. En een dag later, op 2 oktober, heeft de Duitse symfonische metal-icone... Xandria aangekondigd dat ze op 22 november een negen nummer stellende EP Universal Tales zullen uitbrengen via Napalm Records. En deze EP volgt het succes van hun laatste top 10 album The Wonder Still Awaiting uit 2023 dat een indrukwekkende nieuwe line-up introduceerde met de fantastische Ambre Voorvahes die het publiek verbijstert met haar vocale talent dat elementen van rockrit, opera hoogtes en zelfs gegrunt. En dit fris klinkende meesterwerk benadrukt de heren uitvinding van Xandria door hun handelsmerken naar een nieuw niveau te tillen. Het lat, eh, legt de lat hoog voor moderne symfonische metal... en presenteert vier nieuwe majestueuze nummers... die de verfijnde veelzijdigheid en indrukwekkende intensiteit van de band laten zien. Xandria heeft onlangs een nieuw aanbod van de ook komende EP onthuld. No Time to Live Forever samen met een visueel verbluffende officiële videoclip. Stuwende drums en snelle riffs onderstrepen... de dramatische teksten van het schijnbare verlies van de reden in de wereld... en de opkomst van chaos terwijl het vijftal aansluit bij hun kenmerkende geluid... van indrukwekkende orchestrale intermezzo's... en de majestueuze opera-hoogtes van zangeres Ambre. Xandria zegt over No Time To Live Forever. Je kent Universal al van ons aankomende EP... en na zulke overweldigend positieve feedback van jullie te hebben ontvangen... is het nu tijd voor No Time To Live Forever. Als je de bombastische koorzang en opera-zang in Universal mooi vond... word je ook met dit nummer verwend. Bereid je voor op een ritje. Nou, Xandria ik het nummer Spirit of No Return. De op 2 oktober verschenen gloednieuwe single van de Zweedse melodieuze death metal band Soilwork. Dat hun eerste nieuwe muziek markeert sinds hun nieuwste studioalbum Overgiven Haten. Dat in augustus 2022 werd uitgebracht via Nuclear Blast. En spreekt het over de nieuwe single zegt frontman Björn Speed Stritt. Spirit of No Return is een felle herinnering aan het verleden. Maar ook een introductie van het nieuwe Soilwork. Tijdperk, waarin we de Thrasher begindagen hebben overgenomen... en in een nieuw zwaarder jasje hebben gestoken. De teksten gaan over de drang om erbij te horen... en hoe dit uiteindelijk rampzalig kan zijn als je je ware zelf in de steek laat. Ook de conceptuele... Amerikaanse progrockers Coheed en Cambria hebben diezelfde dag een video gedeeld voor de nieuwe standalone single Blind Side Sonny. De stevige rocker is het eerste voorproefje van de bands opvolger van Vexis Act 2, A Window of the Waking Mind uit 2022. Het nieuwste deel van de langlopende Armory Wars Vexis saga van de band waarin een gloednieuwe slechterik in het concept wordt geïntroduceerd. Blind Side Sonny is een nummer over wraak, legt hoofdman Claudio Sanchez uit. Wat voor iemand misschien een onschuldige keuze lijkt, kan de voedingsbodem zijn voor het kwaadaardige misverstand van iemand anders. Perceptie kan je ergste vijand zijn. De band heeft onlangs een Amerikaanse tournee afgerond met alternatieve rockers Incubus en gaat naar Australië, waar ze headliner zullen zijn op het vooruitstrevende Monolith Festival. Samen met collega Proc X Periphery, Leprous Intervals en meer. Er zijn momenteel geen verdere details over het volgende album van de band. En Coheed Cambria's Blind Side Sunny hoor je hier natuurlijk bij Play It Loud, het oktober speciale. Special. Okay. En Metal, Sterren, Metally Crew hadden op 4 oktober de nieuwste single uit hun herziene line-up uitgebracht. De titelnummer van hun nieuwe EP, Cancelled. Die nu complete EP bevat ook het eerdere uitgebrachte nummer Dogs of War en de cover You Gotta Fight for Your Right to Party van de Beastie Boys. En dit nummer is het derde dat door de multi-platina band werd uitgebracht. Sinds ze in 2023 gitarist Mick Marsen door John Vive. Over de nieuwe EP gesproken, die in april van dit, uh, vorig jaar werd opgenomen door de legendarische producer Bob Rock, schrijft de band in een gezamenlijke verklaring. Het was echt geweldig om de studio in te gaan... en samen een aantal nummers te werken. Wat begon als een paar demo-ideeën... is uitgegroeid tot deze door Bob Rock geproduceerde EP. We kijken er naar uit om binnenkort weer de studio in te duiken... en ook meer nieuwe muziek te schrijven. En vorig jaar sprak drummer Tommy Lee... op de Bill Mayers Club Random Podcast... waar hij de inspiratie achter het nummer Cancel onthulde. Er was een artikel dat zei... Hoe is Motley Crue ooit niet geannuleerd, zei hij... Halloween is net achter de rug, maar vanavond blijf ik nog even in de horrorstemming dankzij Ice Nine Kills, die records blijft breken. Nu dankzij hun nieuwste single A Work of Art, dat het officiële nummer van de horrorkaskraker Terrifier 3 is. Het vervolg presteerde overmatig en trotseerde de verwachtingen met een enorm openingsweekend van 18,3 miljoen dollar. Waarmee het, het grote budget van Joker Folie de Oudeu achter zich liet. Spencer Car Charnas, frontman en creatief Kracht ...achter Ice Nine Kills zei over het succes van Our Work of Art. Dit was een ongelofelijke rit. Zowel Terrifier 3 als ons nummer deze hoogte zien bereiken... ...is iets dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Maar tegelijkertijd is het wat we durfden te dromen... ...dat we zouden kunnen bereiken. A Work of Art weerspiegelt alles wat we leuk vinden aan horror en muziek... ...en om het zo diep te laten resoneren bij onze fans... ...en de Terrifier fanbase was onwerkelijk. Psycho's, we zijn nog maar net begonnen. De samenwerking tussen Ice Nine Kills en de Terrifier... Franchise ...is een match made in horror heaven gebleken. Met A Work of Art vangt de band perfect de gotische, losgeslagen energie van Art de Clown... ...en levert een nummer af dat net zo bloederig en medogeloos is als de film zelf. Je hoort A Work of Art nu bij Play It Loud brand new.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 met de metallers van Dream Theater hadden op 10 oktober de eerste nieuwe muziek gedeeld... ...sinds de terugkeer van drummer Mike Portnoy. Vorig jaar bij de band en deelden een video voor hun gloednieuwe single... ...de bijna 10 minuten durende Night Terror die ik dus net draaide. Tegelijkertijd heeft het quintet aangekondigd dat ze op 7 februari volgend jaar... ...hun gloednieuwe en 16e album Parasomnia via Inside Out Music zullen uitbrengen. Het zal het eerste Dream Theater album zijn met de iconische line-up van zanger James Labrie... ...gitarist John Pertucci, bassist John Mayo toetsenist Jordan Rudess en Portnoy... sinds Black Clouds en Silver Linings uit 2009. Naast Night Terror bevat het nieuwe album nog zeven nummers... met daarin 71 minuten gloednieuwe muziek... die culmineert in het bijna 20 minuten durende epos... The Shadow Man Incident. Parasomnia werd geproduceerd door Patruzzi... Eh, ontwikkeld door James Jimmy T. Maslin... en gemixt door Andy Snip. Hugh Syme keert opnieuw terug... om zijn creatieve visie aan de album Hoes te geven... Eveneens op 10 oktober deelde Powerflow bestaande uit zanger Sinan Sandog Reyes. Bekend van Cypress Hill, zanger-gitarist Billy Graziade. van Biohazard X-Fear Factory, bassist Christian Older en drummer Fred Aking het geëlektrificeerde nieuwe nummer War Machine. De hardrock supersgroep bracht op 1 november hun nieuwe album Gorilla Warfare... uit via New Damage Records. Zen, Christian en ik hebben oorlog gevoerd met onze carrières... zegt Graziade. over de diepere betekenis. ...die schuilgaat in de grooves en riffs. Leven en sterven voor de muziek die we maken heeft zijn tol geëist. En toch worden we elke ochtend wakker om het allemaal opnieuw te doen. Leef voor iets of sterf voor niets. Powerflow combineert de gepassioneerde, chaotische en authentieke urgentie... ...van een gloednieuwe band met de ongeëvenaarde ervaring van zijn baanbrekende leden. Alle leden zijn genre-giganten die de heavy muziek en hiphop vorm hebben gegeven... ...en binnen deze band blijven innoveren. Hun collectieve creatieve vingerafdrukken zijn overgegaan vooral in de subcultuur terug te vinden. Inclusief vroege mashups van hardcore en rap... ...metal en industrial en meer. War Machine van Powerflow hoor je nu bij Play It Loud Brand New. 2025 vierde het Duitse Metal Instituut Gravedigger zijn 45-jarige jubileum. Opgericht in 1980 in Gladbach, of Gladbach in Duitsland wilde ze de wereld veroveren. Wie had ooit gedacht dat de band 45 jaar later... een van de belangrijkste, consistente en invloedrijkste metalbands uit Duitsland zou zijn? Met de release van het album Heavy Metal Breakdown in 1984... begon een ongekende carrière die zijn logische vervolg zal vinden... met hun nieuwe album Bone Collector dat op 5, 17 januari van 2025 uitkomt. Chris Boltendaal merkte op. Ja, hier is hij dan. Eindelijk onze eerste nummer, Kingdom of Skulls van het nieuwe album een Booncollector. Inclusief de bijbehorende videoclip. Een flinke portie heavy metal met rechte gitaris... ...pompende bas, krachtige drums... ...en mijn immer populaire ijzeren roosterbuis. Alsof de tijd in de jaren 80 heeft stilgestaan... ...knalt de track in de allerbeste... ...oldschool-stijl uit de speakers. Geen bling-bling, gewoon heavy metal zoals het hoort. En bovendien deze geweldige oldschool-video. Meer digger handelsmerken in één nummer? Dat kan bijna niet. Dus geniet van dit hete stuk metaal... ...en kijk uit naar wat komen gaat. Jouw Chris Rieper, Boltendaal. Voor ik alweer naar het laatste nummer van dit eerste uur van deze oktober specialgave van Play It Loud. Brand new heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. En wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. En Eldorado had afgelopen dinsdag goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat zowel Bumbers, de motorhead tribute, met niemand minder dan Abbott, als Alabaster hebben afgezegd. Het goede nieuws is dat Rompeprop en baklawaai de vervangers zijn. Helderado wordt op zaterdag 16 november gehouden... in het klokgebouw te Eindhoven... met de afscheidsshow van Frank Carter en de Rattlesnakes op het programma. Evenals onder meer Peter Pan, Speedrock, Baroness, Graveyard... Napalm Death, Joan Coffee en Doel. Alle informatie vind je op www.helderado.nl. En Pitfest heeft weer nieuwe bands bevestigd. Het zijn konen uit het Verenigd Koninkrijk en Stillbirth uit Duitsland. Maar er zijn ook twee vaderlandse bands toegevoegd... Facing the Madness en Lies... Eerder werden onder meer Ignite, Misery Index, DRI, Wisdom in Change... Backfire en Warbringer al bevestigd. Maar er komen nog meer bands bij... Pitfest vindt volgend jaar plaats van 10 tot en met 12 juli in Emmen. Tot het einde van het jaar kosten kaarten 98,98 euro 98 en daarna gaan de prijzen omhoog. Opzanger en bandlid, bandleider Tim na hebben nu alle leden SLA Dying verlaten. Twee weken geleden stapte bassist Ryan Neff op enkele dagen later. Volgde drummer Nick Pierce en gitarist Ken Susie. Nu is ook oudgediende Phil S. Grosso, de gitarist, ook vertrokken. En volgens S. Grosso is de band geen veilige of gezonde plek meer voor iedereen die erbij betreft is, zowel in creatief, persoonlijk als beroepsmatig opzicht. Hij steunt Ryan, Nick en Ken volledig in hun keuzes om sla Dying te verlaten... en lijkt Tim Lembises daarmee aan te wijzen als de probleemfactor... die verontrustende gedragspatronen laat zien en anderen uit de band werkt. S. Grosso wil niet langer verantwoordelijk, eh, verantwoordelijkheid dragen... voor het dysfunctioneren van de Amerikaanse metalcore-band. Nick Pierce gaf bij het aankondigen van zijn vertrek eveneens aan... dat zijn persoonlijke gezondheid en in integriteit op het spel stonden stond. En terwijl Ken Susie stelde dat zijn persoonlijke normen tot het breekpunt waren beproefd. En dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar gauw door naar het laatste nummer dit eerste uur. Komende dus van de metalcore-grootheden SLA Dying had ze net al genoemd. Die terug zijn met een nieuw album True Storms Ahead dat op 15 november uitkomt. De band dropt op 11 oktober de mid-tempo single Whitewashed Tomb Naast een videoclip geregisseerd door Tom Flynn en Mike Watts. Whitewashed Tomb vertegenwoordigt een balans tussen de Melodie en de waar SLA Dying onbekend staat. Met een interessante, moderne twist... van de manier waarop Phil en Hiram het produceerden. Al dus SLA Dying-zanger Tim Lemises. Tot zo in het tweede uur... met meer Oktober-releases. Blijf luisteren. Bedankt.